Drie uur en ook thijsen met het NOS-journaal. Bij een skiongeluk in Oostenrijk is een Nederlandse jongen uit Bergendheim in Overijssel omgekomen. Dat bevestigt de voetbalclub van Bergendheim waar de jongen speelde. De 16-jarige jongen was met vrienden op vakantie. Hij raakte vrijdag op een piste zwaar gewond. Daarna is hij met een trauma-helikopter naar het ziekenhuis in Salzburg gebracht... waar hij gisteravond aan zijn verwondingen overleed. De veiligheidsmaatregelen op Russische luchthavens en treinstations zijn flink aangescherpt. President Poetin heeft dat gedaan na de explosie vanochtend op het treinstation in de Zuid-Russische stad Volgograd. Daarbij kwamen zeker veertien mensen om en tientallen gewonden vielen. De Russische autoriteiten zeggen dat het om een zelfmoordactie gaat. De aanslag is nog niet opgeëist. Maar komt enkele maanden nadat een Tsjecheense rebellenleider opriep tot aanvallen op burgerdoelen in Rusland. Waaronder de Olympische Spelen in Sochi. In een huis in Meijel, Limburg, is gisteravond laat 250 kilo vuurwerk gevonden. Volgens de politie ging het vooral om zwaar vuurwerk. Vanwege explosiegevaar werden drie naastliggende huizen ontruimd. De bewoners konden even terecht bij familie, ze zijn inmiddels weer thuis. Het vuurwerk is afgelopen nacht uit het huis gehaald en wordt volgens de politie vernietigd.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 Het weer, ook vanmiddag schijnt vrijwel overal de zon. Morgen gaat het vanuit het westen regenen en stevig waaien. Het wordt, net als vandaag, een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. files op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En de afrit richting Delft is ook afgesloten. Dan nog een file op de N280 vanuit Roermond. Naar Weert, bij Roermond, 4 kilometer.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 Let op het CBF-keurmerk of raadpleeg het register op cbf.nl. Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Goedemiddag langs de lijn vanuit Thial van Heerenveen... waar langzaam aan mensen binnen het druppelen. De eerste toeschouwers zijn er al. Die hebben nog even te wachten. Kwart over vier gaan we rijden op de voorlaatste dag. Met de 1500 meter voor vrouwen en met de 1000 meter voor mannen. In dit uur blikken we terug en blikken we vooruit. Onder meer met twee shorttrekkers. Freek van der Wart en Sanne van Kerkhoff komen zo meteen langs. Dan gaat het vanzelfsprekend ook over Jorien ten Mors... maar ook over hun voorbereidingen op Sochi. Thijsje Oenema is er zo meteen. Zij is een van die schaatsers die in de wachtkamer zit. En eigenlijk leeft tussen hoop en vrees op de 500 meter. Jacques de Koning komt zo meteen. Die heeft gisteren bekendgemaakt dat hij stopt met schaatsen. Over zijn carrière komt hij praten. En we vragen hem ook nog naar zijn ploeggenoten... Die, uh, waarvan velen nog moeten rijden. En Jan van Veen is nu al hier. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Coach van Corendon. Dat, en dan vul ik het maar even voor je in, heel erg tevreden is tot nu toe? Nou, we zijn met een, uh, een, een, een eerste dag natuurlijk uh, zijn we super begonnen. Ja, met Leenstra en Van Beek of, en Blokhuizen ja. op de vijf kilometer. Zeker. Ja. Er waren natuurlijk ook meteen de afstanden waar, uh, die van ons uh, van belang waren. en uh, ja, Super tevreden met het resultaat van die dag. Hoe zijn jullie weggegaan als ploeg op dit toernooi? Had je een, uh, een, een exact doel van deze, voor deze tickets gaan we... En we doen het niet voor minder dan dit. Nou, nee, Ik ben heel voorzichtig geweest in het uitspreken van uh, met hoeveel mensen naar de spelen zouden gaan. Uh, we hebben ons optimaal voorbereid. En uh, uh, ja gefocust ge ge op dingen die belangrijk zijn voor ons. En uh, resultanten daarvan, uh, dat, uh, dat was uh, na de eerste dag uh, uh, goed te noemen. Ja, Er lag een piek op de eerste dag. Er ligt ook nog een piek op vandaag, denk ik? Uh, zeker, dames, uh, duizenden en vijftienhonderd, 1500, 1500 vandaag. En... Uh, maar nou, met Jan de eerste dag 5 kilometer. Ja. En ook 1500 morgen. Onze analytici van dienst vandaag, Paulien van Deutekom... die we wat het vorige uur hoorden, en Jochem Uithagen. Hallo Jochem. Goedemiddag. De hele middag ook hier. Hoe, uh, vind, hoe bekijken jullie de prestaties van de Corendon ploeg, Een ploeg die wat veranderingen heeft doorgegaan. Die vorig jaar al bestond, maar nu eigenlijk heel anders is. Renate Groenewold staat nu naast Jan van Veen. Doen ze het goed? Ze, ze doen het uh, beter dan vorig jaar. Dat kan u wel stellen. Ja, absoluut. En Je hebt ook ik ben... iets meer ijzers in het vuur, toch? Uh, iets meer ijzers. Het niveau van de rijders is over de hele breedte, denk ik, toch weer nog weer gestegen. En volgens mij hebben we, en dan kijk ik Jan even ook recht in de ogen aan. Volgens mij hebben ze het gewoon nu uh, meer voor elkaar dan vorig. Ja, dat de rijders gewoon ook echt hard rijden wanneer ze hard moeten rijden. En ik denk ja. dat dat uiteindelijk wel ook de lessen die ze de afgelopen jaar hebben geleerd en wellicht ook de les van de rijders. Maar daar kan Jan vast wel iets over zeggen ook. Nou ja, het is natuurlijk waar dat we uh, uh, met een aantal rijders van, van een ander niveau uh, dan, dan ook mee kunnen doen op, uh, op wedstrijden. Uh, nou, ik ben blij dat ze dat niveau brengen, wat ze, ja. wat ze moeten brengen en een beetje meer. Het is in deze samenstelling een vrij jonge ploeg. Merk je dat? Worden de grote stappen gezet door de weken heen, door de maanden heen? Het uh, nou, blijft het toch het een is, individuele sport? Ja, zeker. Het is natuurlijk wel een jonge ploeg. Maar, maar een aantal doet dat wat jaren mee. En uh, ze weten precies wat ze, wat ze moeten doen. Waar de focus uh, ligt. En, uh, uh, ja, ik denk oh. wel dat, dat de groep daar is een collectief... gewoon best ver in is. Ja. Ik wil even één uh, voor één wat mensen uit die groep pikken. Jan Blokhuizen. Een van de hoofdrolspelers van dit toernooi tot nu toe. Omdat het, <tus> ja, het gaat toch om die plaatsen... Uh, uh, uh, net op het randje zou ik maar zeggen. Hou je het net wel of hou je het net niet? Uh, die komt op dag 1... Heel mooi met de 5 kilometer. Uh, troef daar Bob de Jong af. Uh, toen hebben we gisteren met z'n allen zitten kijken naar een duel dat eigenlijk geen duel werd op de 10 kilometer. Weer Bob de Jong en Jan Blokhuizen in de hoofdrol. Dit keer ook tegen elkaar. Uh, was dit het maximale wat Jan Blokhuizen kon rijden gisteren? Nou, ik denk op dit moment wel. Uh, ik denk zeker dat er nog rek in zit. Zeker uh, ook richting de 12.50. Ehm... Um... Maar het is nu best, best een, een ingewikkeld traject op het moment dat je kiest voor een andere route. Ja. Dat je kiest voor een, voor een, ja, een kopmanschap -ko binnen de heren, binnen een ploeg. Uh, als je die keuze maakt, dan houdt het ook in dat de prestaties dan evenredig uh, beter moeten zijn. En dat geeft ook best natuurlijk een beetje spanning. Ja. En uh, ik vind dat hij 5 kilometer echt uh, buitengewoon goed gedaan heeft. En, uh, en, en ook een hele goede team. Alleen, uh, ja, als hij overtuigd is van nog, nog meer eigen kunnen ook op een 10 kilometer... dan kan hij hem, uh, de, de volgende tien iets, iets eerder aangaan en, uh, dan gaat hij nog ook richting... Ja. Want in de eindtijd kan je hem niks verwijten. Hij rijdt 12.57, dat is drie seconden sneller dan zijn persoonlijk record. Hij had 12.50 moeten rijden, weten we nu, achteraf. Want dat was de derde tijd van Bob de Jong. Maar hij rijdt dan tegen Bob de Jong. En dan denk je met name in de beginfase van de race... Waarom volgt hij niet? Waarom laat hij het gat zo groot worden? Ja, klopt. Maar goed, je rijdt je niet tegen de eerste de beste. Je rijdt tegen iemand die, die, die uh, woont in de 10 kilometer. Nee, maar de opdracht was heel simpel. Van hem winnen en je bent er. Uh, zeker. Van hem verliezen en je bent er niet. Zeker. En, en het was een vrij uh, uh, offensieve start van, van Bob. Omdat uh, hij doorgaans toch iets rustiger start en met name het, het tweede deel versnelt. Uh, dus als je het ook met Jan over spreekt, dan, dan, dan is het ook wel de conclusie dat hij zegt van... Ja, misschien had ik iets eerder, eerder aan moeten gaan, maar... Uh, ja, dat, dat, dat is uh, niet gebeurd. Of de hele linie ben ik tevreden. En hij zegt zelf ook van, ja ik kan, er zit nog een beetje meer in. Ja. Uh, 12.50 was gisteren gewoon uh, uh, dik verdiend voor Bob. En dat was niet een tijd die Jan uh, gisteren had. Nee, maar hoe coach je dat dan onderweg? Want jij weet ook hoe, hoe simpel de opdracht is. En als je op een gegeven moment uh, Jan de Bocht in ziet gaan. Waar uh, Bob hem al weer uitkomt. Dan weet je, ja, het is allemaal leuk en aardig dat we hier uh, naar een tijd onder de 13 minuten gaan. Maar het is niet genoeg. Nee, dat weet ik, maar uh, het, is een, uh, het is iets meer dan, uh, dan je rondjes rijden. Ja. Het is, het is een, ook een mentaal spel. En je moet ook uh, overtuigd zijn van het feit dat op het moment dat je, dat je begint met rondjes, dat je rondjes, dat je dan ook uitrijdt. En, uh, en, en Bob heeft dat uh, nu, nu wel en heeft een hele, hele nette gereden. En, uh, uh, Jan was iets aan de voorzichtige kant in het begin. Maar uh... nou, ik denk, als je, als je heel reëel bent... als je naar de loting keek... dan weet je, Jan is gewoon van de vier rijders... de minst goede 10 kilometer rijden. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij zegt... Van, laat ik maar gewoon goed gaan starten. Want als je geparkeerd komt te staan op zo'n 10 kilometer... Dan wordt, het ook geen, uh, dan wordt het ook geen tijd meer onder de 13 minuten. Dan wordt het gewoon 13, 15, 13, 20. Ja, maar is dat dus nog ik, van belang ik sta, dan? Uh, dan, dan? Dan ver gaan, toch? Ja, maar je moet ook wel heel reëel zien. Zo'n 10 kilometer, als het in één keer ploft dan is het ook helemaal klaar. Dat is natuurlijk ook niet lekker. Dan ga je af als je giet en ze gieten en zeggen ze... ja, leuk, hij heeft zich geplaatst op de vijf kilometer. Maar, maar heb je het geprobeerd. Ja, maar ik, ik denk, daar is de tien kilometer een te lastige of afstand voor. Was om, hier ergens om nog belangrijk om vierde te worden? Als reserveplaats? Nou, nee, ja. nee, nee, in principe niet. Ja, nee. Hij is daar. Hij zal, door, hij zal als reserve op de lijst komen te staan. Denk ik, als een van de drie jongens het ja. overkomt, dat is leuk. Uh, <lacht> maar ik, ik denk, het enige wat je kan zeggen... hij had wellicht kunnen, misschien een beetje kunnen upspeeden... naar 1, twee, tien nippen per ronde harder. Maar... Ja, je weet bij Bob, die gaat, die gaat hard weg en die, die rijdt recht voor. Ik, ik denk in dat opzicht dat de ervaring op de 10 kilometer Jan... wat dat betreft misschien een beetje dan tekort komt. En, ja, ik vind het niet heel verrassend... dat hij in dat opzicht een toch wat voorzichtiger heeft gereden. Laten we ook even ja. de positieve kant vooral belichten. Want hij heeft een prachtig ticket binnengesleept. Hij rijdt Heemal 1257, op. hè? Ja, Letten dat we even ook. Op. Maar dus op vijf en op de 5 kilometer gaat hij naar Sochi. Dan rijdt hij, wat was het, 614, hè? En zegt hij achteraf... Moh. Ik had daar nog wel sneller gekund. Tekent dat Jan Blokhuizen? Nou, of dat Jan Blokhuis het tagje, dat weet ik niet. Kijk, hij heeft natuurlijk niet, geen, geen vlekkeloze stad gehad. En, en hij wordt geleidelijk wordt hij beter. En we zitten met name schaarstechnisch... Uh, he, hebben we heel erg uh, opgeschakeld de laatste weken. En dat, dat gaat heel goed. Uh, dus als hij zegt, van, het kan nog een beetje harder. Dan zitten we met name in, in techniek en in hoe, in hoe vrij hij kan rijden. En uh, daar was in principe, zijn een in Berlijn... Dan, dan qua vrijheid van bewegen nog iets beter. Uh, ja. Dus daar zit dan de winst in. Dus, dus nog meer automatiseren en nog, nog makkelijker vrij rijden vanaf het begin. Kijken we nog even naar de dames van Beek en Leenstra. Die hebben al een ticket binnen. Die kunnen dus vrijuit vandaag beginnen aan de 1500 meter. Doen zij wat ze moeten doen wat jou betreft? Of zit daar ook nog, nog veel meer in? Nou, het gaat uiteraard natuurlijk om, om, om een ticket voor, voor, voor Sortie. Maar... Um... Ja, ik verwacht van ze, en zij ook van zichzelf, dat ze in de lijn van 1000 meter ook de 1500 rijden. En uh, dan, dan komen ze heel ver. Ja, en ja. dan komt het met die twee waarschijnlijk wel goed. Um, dan heb je ook nog um, Marije Joling en Maurice Vriend. Ja. ja dat zijn dan de, de, de, de wat minder bekende schaatsers en ook de mensen waarvan je niet per se verwacht dat die naar Sochi gaan. Uh, maar zit daar nog een verrassing in? Nou, kijk, Marije die, die, die mist net. Uh, die, die eindigt 5 op de 3. Ja, dat was een rondje te lang, de 3 kilometer. Ja, of een rondje. het eerste rondje iets te hard. Ja. Uh, hoe je het maar bekijkt. Uh, ja, was dat het? Was het te hard weg? Nou, ik, ik, ik denk. Uh, kijk, op het moment dat, dat 32-0 uh, een, een 4 is, uh, als je met een... Kijk, een aantal rijders kan dat om dan met een 30 laag te beginnen. Uh, maar ook een aantal niet. En dan krijg je met een 34 terug aan het eind. En, uh, ik denk dat het iets, iets makkelijker behouden had gemoeten. Gewoon 30 hoog, 31 laag. Ja. En je zag ook dat, uh, dat een aantal uh, rijders, rijdsters die te snel begonnen... Uh, het heel erg lastig kregen aan het eind. Alleen iedereen reemde door en de recht werd heel lastig. Maar is het dan toch de spanning dat ze er hard in vliegt? Uh, te weinig lef om gewoon te doen wat je moet doen? Nou, ook, ook wel een klein beetje te weinig... Te weinig uh, uh, Wedstrijd de ritme op een 3 kilometer eigenlijk ook, ook niet, niet vaak genoeg een goede 3 kilometer gereden om, om echt het exacte gevoel te hebben. Uh, door omstandigheden ook. Maar uh, kijk je naar een 5 kilometer bedoel, ze mist dan uh, de 3 de kilometer, maar het is zeker een, uh, een potentie voor, voor de 5. En uh, dan heb je ook iets meer tijd om, uh, om aan te passen in de kijk Als je een 3 begint met een 30-3 moet je hem ook doorrijden. En, uh, ja je kan een vijf niet rustig beginnen en een beetje meer opbouwen. Aan andere, dus... andere kant, als je kijkt naar de drie kilometer... zeker ook bij de heren de vijf kilometer... als je aan het begin laat liggen bij de John. Hè? Want Bob de Jong die opent 1,4 seconden langzamer dan meneer Blokhuizen... en die komt drie tienden tekort. Dus... Eigen, het harde starten is volgens mij wel nodig wil je een topclassering hebben. Ja, maar goed, je weet ook dat een vijf dames anders is dan de vijf heren. Uh, vijf dames absoluut anders, maar oh, dan de drie. Met, met name naar de drie kijk ik, ja. Ja, zeker, maar er zit wel een optimum in natuurlijk. Ja. We hebben nog twee dagen te gaan, Johan. Wanneer zijn jullie optimaal tevreden morgenavond? Wat moet er nog gebeuren? Nou, ik, ik, uh, we rijden straks dames 1500. Uh, dus ik hoop dat we daar mooie dingen kunnen doen in de lijn wat ik net zeg, van de 1000 meter. Uh, en ik hoop dat... Uh, een, Dan wil je dus met Leenstra en Van Beek nog twee tickets bemachtigen? Dat zou heel, heel vrij zijn. Ja. En uh, ik, ik hoop dat, uh, dat morgen Marije Joling en dat ook uh, Maurice Vriend uh, toch uh, opeens verrast. Ja, dat zou de maximale score zijn. Ja. Succes, dankjewel. Dankjewel.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 Met Another Day straks hier aan tafel nog Thijsje Oenema. En ook de short Freek van der Wart en Sanne van Kerkhoff. En nu aangeschoven Jacques de Koning. Jacques, goedemiddag. Goedemiddag. Met een bijzondere reden die jij gisteren zelf bekend hebt gemaakt. Jij stopt ermee. Ja. Um, Hoe lang heb je daarover na moeten denken? Nou ja, het is niet iets van uh, uh, dat het gisteren of eergisteren meteen besloten uh, was. Er ging al wel wat uh, aan vooraf. Uh, ik heb een hele mooie zomer gehad waarin ik uh, alles heb uh, gedaan wat ik wilde doen. Uh, en uh, ik was fysiek uh, voor mijn gevoel ook uh, echt heel goed. Uh, maar het viel zo tegen op het ijs hoe het ging. En uh, ik heb echt de laatste drie maanden gewoon heel moeilijk gehad. En uh, nou, toen, dan kon ik natuurlijk vanzelf voor een beetje uh, boven drijven. En eigenlijk uh, vier weken geleden reed ik hier zo slecht dat ik dacht ik hang ze meteen aan de wilgen. Maar toen dacht ik, daar krijg ik spijt van. Dus ik uh, ben nog naar dit toernooi toegewerkt. En uh, ja, het ging gisteren of eergisteren eigenlijk gewoon hartstikke goed. Uh, voor mijn doen dan. Ja. Voor dit jaar. De 500 meter. De 500 meter. En, uh, uh, maar ja, ik word zo ver weggereden, evengoed nog. Dat, uh, uh, dat ik eigenlijk wel zeker wist dat, uh, dat het mijn laatste wedstrijd was. Ja. Wist je dat eigenlijk niet van tevoren al? Want er zijn nu echt extreme goede wereldtoppers in Nederland. Ja. Dus die posities 1 tot en met 4 die waren, die waren al bijna vergeven. ja. Ja, dat klopt. Maar uh, als topsporter moet je ook een beetje uh, hopen. hopen en jezelf voor de gek houden. En uh, kijk, uh, bij mijn carrière is het altijd zo geweest dat het ook plotseling altijd opeens heel goed ging. Uh, dat lijntje bij mij is zo uh, dun wat dat betreft. Dat ik ook nog wel dacht van. Ja, het, het, het zou nog wel ook goed kunnen gaan. Het zou ook nog een keer ja. de goede kant op kunnen vallen. Ja, je hebt vaak in je carrière op de wip gezeten zogezegd. Ja, Soms klopt. er net wel bij. Vaak ja. er net niet bij. Ja. Is dat frustrerend? Want dat is ook, dan begeef je je ook in een wereld. Waarin een schaatsen niet helemaal je, uh, je hele leven kan beheersen. Want je moet er waarschijnlijk nog wat naast doen. Om wat geld te verdienen. Of viel dat nog wel mee? Nee, dat viel heel erg mee. Ik heb altijd al uh, bij uh, goede teams gezeten. Nog waarvan ik. Ja. Uh, uh, yeah. Er niks naast hoefde te ja. doen. Uh, dus je bent vol voor je sport kunnen gaan dus al die tijd. Ja, klopt. En heb je dan voor je gevoel alles eruit gehaald wat erin zat? Ja, dat voelt een beetje dubbel. Uh, ook, uh, ook nu. Uh, omdat, ja, wat ik zeg, ik ben, ik ben niet op mijn oude niveau teruggekomen. Ik heb, ik, ik heb af en toe gewoon heel hard gereden. Uh, ja, en, en dat was nu de laatste twee uh, jaar niet zo. Uh, dus ja, alles eruit gehaald... Uh, ik ging meestal de fouten op het moment dat het goed ging dat ik te veel wilde. Dat ik een stap wilde maken, dat ik fysiek weer een stapje wilde maken. En op dat moment ging het altijd fout. Ik reed uit op de momenten hard als er iets mis was gegaan. weet je, Last van mijn longen gekregen bij Jan van Veen. Ik was toen berensterk, hartstikke goed. Toen heb een paar maanden niet kunnen trainen. En toen ben ik rustig bij Gerrit weer begonnen. In mei was ik nergens, ik kon niet met die jongens mee fietsen omdat ik gewoon te slecht was. En toch reed ik dat jaar heel hard. En dan denk je echt van, wat, wat is dit nou hè? Ja, dat, dat vind ik het lastigste nu. Denk ik denk ook van ja, weet je, heb ik weer te veel gedaan. Of, uh, hier, dat zijn wel twijfels die je hebt. Yes. Dus nu stoppen voelt ook al een beetje dubbel. Ja, maar je hebt mooie pieken gehad. Weken ja. sprint gereden. Ja. Ik heb je, je hele palmarès uh, <laughs> voor mijn neus. Maar zeg het zelf maar. Want het is het leukste om van jou te horen. Wat jou, want klasseringen zijn klasseringen. Maar zijn jou, wat zijn jouw beste momenten geweest? Uh, nou ja, een van mijn laatste momenten uh, dat ik nog harder reed was bij uh, Gerard van Velden. En dat was gewoon een ontzettend mooi jaar ook. Omdat, uh, ja, ik kwam uit een moeilijke positie. dat is natuurlijk last van de longen gehad. En dat ja. begon weer bij hem. En uh, uh, vanaf de, uh, de eerste wedstrijd ging eigenlijk meteen al goed. En uh, ik had toen ook hele mooie openingen. En dat maakte het heel speciaal, weet je. Als je 9-4 opent. En, uh, uh, ik, ik reed hier ook op het podium in uh, Heerenveen. Waar dan vol af. Ja, dat was zo, zo gaaf. Dus dat zijn wel... Uh, de mooie momenten die mij echt wel bijblijven. Ja, Sebastian Timmerman, die zit heel even bij ons aan tafel. Ja, ja ik was even toch hier in van de, de andere post. Na, af. Dan, dan kom ik even hierbij zitten. Ja, want uh, schaatsvolgers kunnen vaak uh, makkelijker en misschien beter zeggen... hoe de schaatsers uh, hun carrière hebben gehad. Nou, en, en, wat, ik, wat, ik wa, mooi wat is vond, jou, bij, jou vooral bijgebleven van zijn carrière? Dat, dat toernooi in Tijalf, wat Jacques net memoreert. Toen Tijalf inderdaad vol zat. En het mooie was, hij reden toen met een paar jongens voor een heel klein ploegje deden alles zelf. APPM was ook een hele kleine sponsor. En uh, zij boksten op tegen de grote sprintblokken die er toen waren. jullie deden het hartstikke goed bij dat toernooi. We hadden volgens mij 1 en twee zelfs. Met uh, Lars Elgersma zat daarbij. Ja, en jij dan. En, uh, uh, en iedereen keek vol verwondering en verbazing eigenlijk toe. Van hoe zij dat deden zonder, of met heel beperkte middelen. En eigenlijk was dat de basis van wat nu... Beslis.nl, de grote ploeg is van, van Gerard van Velden. Je dat dat die, die, die, die, die, die hebben jullie eigenlijk toen ingezet. Ja, klopt. Wij uh, zijn in het begin uh, met uh, vier jongens uh, begonnen. Uh, dat was met uh, Juri, uh, Ilko Bakermans en uh, uh, Janne Meijer. Het uh, was gewoon uh, na TVM-tijd super leuk om met z'n vier uh, iets, gaan, uh, iets te gaan neerzetten. Uh, we wilden een bepaalde vrijheid hebben om ons eigen dingen te kunnen doen. En dat is soms heel lastig als je uh, in een groot uh, collectief zit. Ja, uh, dat, dat het lukte toen hartstikke goed en we reden inderdaad dat toernooi, uh, toen, toen zat Lars Elgersma er inmiddels ook bij, uh, hartstikke goed en we mochten WK rijden, uh, ook hier in, uh, in Tielhof. En als ik dan nu zie hoe die ploeg uh, helemaal is uitgebreid en ook bij beslis.nl nog weer een stap professioneler is geworden. Ja, ook dit toernooi gaat weer hartstikke goed uh, voor ons. Ja, dat is gewoon super mooi. Ja, je zegt ons, het voelt echt als een ploeg, want schaatsen wordt vaak gezien als een individuele sport. Maar ja. dat is in dat geval dus niet zo. Nee, het voelt wel echt als een team. En, uh, uh, het is ook wel bijzonder, want we hebben nog steeds wel uh, grote mate van vrijheid. Uh, ook Michel Mulder bijvoorbeeld die skilletelers zomer. En uh, het mooie vind ik aan ons team is dat we dat allemaal wel goed van elkaar kunnen hebben. We zeggen niet van, uh, nee, je moet er ook in de zomer bij zijn. Want ja, dan hebben we wat aan elkaar. En we, we geven elkaar de vrijheid om, om goed te worden. En dat maakt ons denk ik wel een, uh, een uh, hecht en... Uh, uh, bijzonder uh, team. En ja. Ook, ook uh, besliss.nl die, die laat het allemaal zo gebeuren. Dus dat is gewoon echt, ja, ik denk wel heel mooi. Je hebt veel toernooien gereden. Je hebt uh, kunnen meten met de beste van de wereld op sprintgebied. Je bent ja. geen Olympiër geweest. Nee. En hoe ongelooflijk dicht was jij daarbij ja. in 2006? En nu met mijn coach. <laughs> <laughs> ja, heel ja, ja, ja. ja. Dat moet je even uitleggen. Ja, ik had toen een skate-off met Gerard van Velde hier ja. uh, in Tijalf. En uh, ja, dat was, uh, dat was super spannend natuurlijk. Voor Gerard was het uh, ja, wat zuurder, zeg maar. Omdat hij, hij was natuurlijk al Olympi ja. had Olympisch goud. Nadagen van zijn carrière. Ja, en moest hij tegen mij dan een skate-off rijden. Dat zijn echt super moeilijke wedstrijden. Voor mij was het natuurlijk echt alleen maar positief. Uh, die, ja, die won ik ook van hem. En uh, toen uh, kon ik in Colabo uh, verder uh, kwalificeren. Moest hij nog een world cup rijden. Uh, dat was wel een beetje een zuur moment, want de regels waren dat ik bij de beste 16 zou moeten rijden. Uh, en dat werd teruggeschroefd uh, naar de beste 7, omdat er ook een paar jongens niet waren. Ze vonden het niet zo'n representatief deelnemers. Nee, klopt. Ja. Toen hebben ze teruggeschroefd naar 7. Uh, ja, ik vond het wel enigszins onterecht en het was de avond van tevoren. Ik ging een behoorlijk stuk op. En uh, toen haalde ik het niet bij 10, volgens mij, wat voor mij toen best wel goed was. Uh, ja, en toen uh, mocht ik het eigenlijk nog niet uh, naar de Spelen toe. Het klinkt als, want we hebben nu dan die matrix, dat vinden sommige mensen al heel ingewikkeld. Maar daar ja. zit een enige duidelijkheid in dat je tenminste de namen invult en er ja. komt vanzelf iets uit. Ja. Dit was een heel ander traject. En Sebas, ja. was dit een eerlijk traject? Nee, nee. kijk, uh, uh, niet omdat hij er nu bij zit. Maar ten eerste won hij al twee keer, dat vergeet u nog te vertellen, bij dat Olympisch kwalificatietoernooi in 2006. Won hij twee keer van Gerard van Velden. Nou, die kreeg dus een herkansing. Omdat, hij genomineerd, Omdat was. hij genomineerd was. Omdat hij genomineerd was voor weer twee keer van hem. Dan vind ik eigenlijk dat je op dat moment al moet zeggen van... Nou, je hebt nu vier keer ja. van hem gewonnen. Ga maar. Nou ja, oké. Okay. Toen werd er dus gezegd... Ja, dan moet je nog wel even voor behoud tonen. In Colobo, maar om dan op de avond van tevoren inderdaad naar de startlijst te kijken. En te zeggen, ja er zijn er, er, zijn er een paar niet weet je wat. We, we maken dat nog wat moeilijker voor je. Ja dat, schandalig dat, dat, dat Klink, is schandalig eigenlijk. Het klinkt een eh, beetje en dat kan iedereen dan ook zo invullen. Het klinkt een beetje alsof er alles aan gedaan is om de nou, Olympisch kampioen Gerard van Velden gewoon op te Spelen nou, te krijgen. Die ging ook niet. Die werd namelijk derde of vierde ja. die wilde. Oh. En die mocht ook niet heen, maar er was nog wel iemand anders. Die, die eindigde voor jou op de World Cup. Maar oh, wie, mocht, wie mocht er dan wel? Uh, nou, Rintje Ritsma, die ging uh, op de ploegachtervolging heen. en uh, uh, Ik vond het wel mooi, uh, voor mij zei hij dat uh, uh, gisteren nog over de ploegachtervolging Dat uh, daar twee aanwijsplekken voor zijn. Dat vond hij eigenlijk te gek voor woorden. Maar toen is er eigenlijk ook zo'n constructie geweest. En hij mocht uiteindelijk naar de Spelen toe. En, uh, en Mark Tuitert. En Ja, ja Mark ja, inderdaad. En die woont toen met z'n allen bronzen op de ploegachtervolging. Ja. Ja. He, heeft dat jou heel. Ja, in, in, in, dat doet natuurlijk pijn, omdat je niet uiteindelijk naar de Olympische Spelen mag. Ja. En uh, nu weten we uh, dat dat de keer is geweest dat je er het allerdichtste bij zat. Ja. Snap je het wel achteraf? Uh, dat ze dit zo hebben gedaan. Ja. Nee, nog steeds nee. niet. Ja. <laughs> nee, nou ja, het is gewoon heel... Kijk, ik begrijp wel een, een beetje... Uh, uh, uh, zeg maar, de dingen die de spelen. Hij zat ook... Het uh, was een van zijn laatste momenten. En, uh, uh, kijk, ik begrijp het allemaal heel goed. Maar TopSport is gewoon bikkelhard. En ik vind, dat er, ik vind dit mooi, weet je wel. Kijk, het is heel... Stel dat Michel Mulder... ...heel slecht had gereden. Nou, die heeft nog een World heb gewonnen, misschien had hij nog een kans gemaakt. Maar ik hou wel van het systeem dat het gewoon heel duidelijk is, weet je wel. Ja. Je rijdt hard, je plaatst je. De beste drie, of in sommige gevallen ja. de beste vier, die gaan gewoon. Ja, het is bikkelhard, maar het is wel, dat draait sport wel om. Als je hier op het, op het moment dat het moet, kan presteren, dan moet je straks op de spelen ook doen. Ja. En, en als je daar heel goed moment, bent, zoals Michel nu heeft gedaan, ja... Weet je, dan maak je het verschil of je uiteindelijk een winnaar of verliezer bent. En, ja. en zo moet een selectie eigenlijk ook een beetje tot stand komen. Dan komen de mensen die tegen die drukbestand staan ook boven. Ja, ja. De, kijk, er wordt nu ook wel veel kritiek geuit op die matrix. Hè, dat sommige Door wie? Locaat... Door wie? Nou, in, de, in de pers lees je dat, dat sommige klasseringen dan weer te laag staan. Bijvoorbeeld die derde plaats 500 meter. Uiteindelijk, de rijders hoor je daarbij niet nee, over. En die zijn juist om dit soort redenen die Jacques heeft meegemaakt eh, eind 2015. Dat wil ik dus ook zeggen. Wil je voorkomen. Dus er is vanuit de rijders van alle Begrip. Ah. En als je vierde bent op een 500 meter bij de dames, laten de cijfers zien dat je al niet echt een medaille kan. Nee, we laten ik, die ik matrix even ik voor ik wat die is. Ja, ja. Dat we ja. zeggen. De, de willekeur, willekeur is eruit. Ja. En daar, ja, exact. Dat, dat vind ik. En dit ja. was gewoon pure willekeur. En uh, nou ja. Uh, Jacques, van dat gezeur ben je af, van dat soort matrixen ja. en dingen. Ja, klopt. Je bent 32 jaar, wat ga je doen de rest van je leven? Wat ga je nu doen? <laughs> de rest van mijn leven is ja. wel heel erg. Uh... Je hebt wel heel veel. Uh... Nou ja, ik, heb wel, uh, ik ben uh, afgelopen uh, jaar bezig geweest om VWO VWO-diploma. Een bepaalde vakken op VWO-niveau uh, te doen. Ik heb VMBO-niveau gedaan. Ik wil graag uh, nog uh, kijken of ik in uh, uh, studie geneeskunde kan komen. Dus ik, ik probeer nu die vakken te halen en ik heb scheikunde nu inmiddels gehaald. Uh, dus eigenlijk is dat uh, mijn doel nu. Uh, daar ga, ga je ik dan een mee dagopleiding naar in tussen de tieners of ga je dan naar een avondopleiding tussen de dertigers? Uh, geen van beide, ik heb oh. het tot nu toe zelf gedaan. Uh, en dat, ga ik ook, uh, dat doe ik tot aan de, uh, dat ik uh, drie mag, zeg maar. Uh, dus, uh, ja, en dan, dan volg je gewoon de reguliere weg uh, als ik toegelaten word. En dan zien we jou terug als arts als je veertig ik... bent? Of ik iets hoop eerder, ja, hopelijk. misschien nog wel later. Ja. <laughs> <laughs> Jaren nog te gaan. Ja. En vanmiddag ben je toeschouwer bij je ploeggenoten... waarvan er een flink aantal nog van alles te doen hebben. Want die moeten zich nog kwalificeren. 1000 meter voor mannen, op wie moeten we het meest letten? Nou ja, ja ik, ik, uh, ik denk dat Michel een hele grote kans maakt. Die is nu zo goed in vorm. rijdt zo makkelijk. Uh, ja. Ik heb echt mijn verbazing die 500 meter zien, zitten kijken... Uh, zeg maar, zijn buitenboog was zo sterk. Ik vind het echt uh, ja, formidabel. Dus uh, ik, uh, ja, ik. Maar nu ik, noem je precies degene die al heel zeker is van de spelen en ja. van de mannen die ze nog moeten kwalificeren. Wie zijn er in vorm en wie niet? Jij weet het. Ja, wie zijn, ja ik vind uh, Heind is uh, heel goed uh, teruggekomen. Ja, ja en uh, uh, heeft toch wel een beetje een dip gehad, ook door wat materiaalwisseling. En, uh, uh, hij rijdt op dit moment gewoon weer uh, heel sterk. Maar het is nog wel heel broos. Dus ja, weet je, Kijk, het, het is moeilijk als je nog maar één of twee keer een snel rondje hebt gereden. om dat dan nu even op dit moment te doen. Uh, maar die rijdt gewoon heel sterk. Ook Joe de Vries komt heel goed terug. Ja. En het dus, het? Ja, Mark is op de 1000. Uh, vind ik dat uh, lastig. Uh, ook Mark uh, die zit weer echt in de lift. Uh, uh, ja, het is voor hem denk ik het makkelijkste om op 1500 meter uh, uh, zich te plaatsen. Uh, maar ja, je moet iemand met zoveel ervaring ook nooit uh, uitvlakken. Dus, uh, ja. uh, nou, dat zien we dan morgen nog, die 1500 meter. Ja, zeker. Heel veel kijkplezier. Dank je wel. Dank je wel. En uh, succes met je studie. Ja, dank je wel. En met het uh, arts worden. Ja. Jacques Mooi, de Koning. Yes. Het is uh, half vier geweest. Het nieuws met Anouk Thijssen. Dit is Radio 1.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 Bij een skiongeluk in Oostenrijk is een Nederlandse jongen uit het Overijsselse Bergentheim omgekomen. 16-jarige jongen raakte vrijdag op een piste zwaar gewond en is daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht waar hij gisteravond aan zijn verwondingen overleed.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 zijn ze weer thuis. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie Files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Watergraalsmeer, 2 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. Daar staat tussen de Zeeburg en knooppunt Watergraalsmeer... ook 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En op de N280 vanuit Duitsland naar Weert... bij Roermond, 4 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Het is half vier geweest. Over ongeveer drie kwartier gaat er geschaatst worden in 10,5. De 1500 meter voor vrouwen en daarna nog de 1000 meter voor mannen. En morgen ook nog twee afstanden en dan zit het erop. En dan begint misschien nog wel een hele moeilijke fase. Want dan moet een selectiecommissie nog een aantal dingen gaan beslissen. Waarvan men misschien niet helemaal zeker weet of het uh, is gegaan zoals men wilde. Dan doe ik onder andere op Anouk van der Weijden. De nummer drie van de drie kilometer. Uh, dat verhaal dat lijkt wel een vreemd staartje te krijgen. Maar daarover later meer. Thijsje Oenema zit aan tafel. Thijsje, middag. Ja, middag. Heb je goed geslapen? Ik heb betere nachten gehad, ja. ja. Uh, en hoe slecht was je nacht? Nou, het viel wel mee. Ik, ik heb nog wel wat geslapen. Ik denk nou, die hoort hem helemaal niet. Maar na uh, een tijdje dacht ik, ja. Als ik slaap, dan hoef ik ook even niet meer te denken. Dat is misschien ja, wel handig. dat is altijd, ja. En uiteindelijk val je dan... Uh, toch wel een keer in slaap. Ja, de 500 meter van gisteren, daar hebben we het natuurlijk over. Margot Boer was met afstand de beste. Daarna kwam Laurine van Riesen op een toch wel verrassende tweede plaats. En jij bent de nummer drie. En jij moet afwachten en puzzelen en hopen. En je, je leeft tussen hoop en vrees. Of heb je het ergens al juist uit je hoofd gezet misschien... Nou, ik had het gisteren echt best wel uit mijn hoofd gezet. Ik denk, ja, dan kan het alleen maar meevallen straks. Want er moet, het, ja, er moet zoveel gebeuren. Je moet zoveel geluk nu hebben. Er mogen maar twee mensen nu nog maar bijkomen. En ja, er zijn nog twee afstanden. Ja, het is al een beetje een gek toernooi. En uh, ja, dus we zullen het maar zien. ik denk, nou, dan in ieder geval nu niet. En dan uh, misschien valt het mee. Ja, en verval jij, maar verval jij dan in... Um, het kijken naar de afstanden die nog komen. Uh, beredeneren wie daar uh, eerste, tweede, derde en vierde gaan worden. En, en zo rekenen en strepen. En dan maar kijken of je uiteindelijk bij die tien hoort. Ja, dat of heb wil ik... je het juist liever niet zien? Nou, dat heb ik wel gedaan. En ik dacht, ja, maar dan, daar kun je ook niks mee. Want je weet het gewoon niet. Je, dus ja, nee. je weet niet wat ze gaan doen. En je maar weet... je wil wel weten wat voor kansen je hebt, toch? Ja, maar dat valt echt niet. Ja, ik had zelf ook gedacht dat ik wat harder zou gaan schaatsen. En dan was het er ook anders uitgezien, maar dat heb ik ook niet gedaan. En nee. ja, je ziet op de drie kilometer ook mensen naar voren komen die je ook niet altijd zo snel had verwacht. En ja, je weet het niet. En je kan er ook niks meer aan doen. Ik heb het zelf gisteren een beetje echt verprutst. En nou ja, dat is het nu maar afwachten. Op welke onderdelen heb je het verprutst? Nou, bijna op alle onderdelen ging het niet zo goed. Nee, twee keer slechte starten... Te gaan haast rijden. En uh, nou ja, dan, uh, ja, dan loop je gewoon achter de feiten aan. Ja, en dan rollen deze races eruit waarmee je uiteindelijk derde wordt. Als ik je commentaar hoor op je eigen races. dan valt het dus nog mee dat je derde bent geworden. Nou ja, ik weet gewoon dat ik heel hard kan schaatsen. En dan. Uh, ja, je doet natuurlijk wel wat goed in een race. Alleen uh, het had zoveel harder gekund. En dat doe je gewoon niet. Je rijdt hier gewoon echt twee keer onder de maat voor jezelf. En dan uh, word je derde. Alleen ja, je had veel harder gekund. En dat is gewoon zo zonde. Ja, Paulien, Jochem. Uh, dit is het moment waarop schaatsers dan moeten presteren. Uh, dan zie je bij Thijsje bijvoorbeeld best wel veel misgaan. Wat denken jullie dan als ervaringsdeskundigen? Ik laat nou, Pauline ik, eerst wat zeggen. <laughs> ik heb namelijk een <laughs> vraag in mijn hoofd. Pauline, nou mag nou ja, jij zo nee, een nee, vraag nee, stellen? Ik, ik ben benieuwd van wat, uh, uh, als je kijkt naar de... Naar, naar, naar, gewoon naar je voorbereiding. Hoe, de, ik, ik, ik, wil eigenlijk ook, ik heb ook een vraag, want ja. ik kan het wel beantwoorden... met het elke, elke persoon weer anders. Hoe Kan je jezelf een verklaring geven waarom het... Uh, nee, niet ging zoals je zoals het lukt in de, in de training wat je zegt. Als het, hè, dat, dat het goed gaat. Ja, dat heb ik. Heb, ja, daar heb ik eigenlijk nog niet zo heel erg goed over nagedacht. Mm -hmm. Want ik denk, ja, dat kan ik nu wel heel erg gaan analyseren, maar. Ja, je gaat er niet harder van schaatsen nu. Nee, Het, het wordt niet anders. Alleen, uh, ja, Ik ging heel goed. Ik, ging, uh, eindelijk weer, uh, ik, ja, ik had goede races ook. De, af, in de 1000 meter ging de eerste 600 meter ook heel goed. Dus ik stond er ook vol vertrouwen erop. Alleen dan uh, merk je, ik was bij de eerste gewoon niet zo goed weg bij de start. En dan blijf je een beetje achter jezelf aanrijden. Ja. En dat denk ik dat, uh, dat dat de tweede ook heel erg was. De tweede keer moest ik, was ik ook uh, eerst eerste keer vals. Nog een keer terugroepen. En toen had ik echt een hele slechte start. En toen dacht ik, ja, ik moet nu heel hard. En dat moeten hard willen, dat gaat gewoon nee. mislukken. Jij zegt over die... In de tweede serie had je een valse start. Ik zat te kijken. Ik denk, jij bent blij dat hij terug wordt geschoten. Nou, Want je was. Dat vals. Wat zeg je? Ja, ja, maar je werd teruggeschoten. En daar ging het al fout. Ja, je viel al voorover, volgens mij, bij die valse start. Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nou, ik, ik weet... Je zou dat beeld eens moeten terug... En dat zou mijn vraag zijn... Wat is de reden? Vervolgens start je nog en kreeg je nog een keer de start. En toen zag je toch weer een beetje te gehaast voorover. Wat... wat Gebeurt er dan tussen die valse start en je tweede start? Nou, ik wilde wel graag mijn focus behouden. En daar dat zat ik ook echt aan. ik het heel erg goed na te denken. Wat ik eigenlijk, want bij de eerste start ging ik veel te kort rijden. Dus ik moest grotere passen nemen. Daar was ik wel heel erg op aan het letten dat ik dat zou gaan doen. Maar misschien ging dat daardoor juist weer... Uh... En wat is die focus houden dan voor jou? Nou, gewoon de dingen doen die je moet doen. Zoals? Dan, nou, gewoon goed je houding pakken en niet laten afleiden door alles wat er om je heen gebeurt. Vind je dat moeilijk in zo'n wedstrijd als deze, waarin het echt moet... Nou, normaal ben ik er heel goed in. En normaal raak ik op wedstrijden dat het echt moet... raak ik ook altijd heel hard. Ja, maar je hebt wedstrijden dat het moet... en je hebt wedstrijden dat het echt moet. En, en hier is het natuurlijk wel dat je weet... als het nu niet lukt, ga ik niet naar de Olympische Spelen. Dan heb ik over vier jaar pas weer een nieuwe kans. Ja, dat had ik vier jaar geleden ook. Ja. En ja. heb je geleerd van vier jaar geleden? Nou ja, toen ging ik wel en nu niet misschien. Ja. Dus dat ik weet niet of het dan... Uh... Ja. ja, nee, ik weet het niet. Het is, is natuurlijk een heel apart soort stress. Ja, en die het lijkt me ook anders, anders dan je plaatsen voor een wereldbekerwedstrijd of een WK... Want het is maar eens in de vier jaar en dat is het grootst mogelijke wat je kan halen. Ja, het viel, ja, ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik vind wel graag ook altijd een heel graag een WK rijden. En als je op WK hebt, wil je ook gewoon heel hard schaten. En dan heb je ook gewoon stress en spanning. En daar kan ik juist vaak wel mee goed mee omgaan. En onder spanning rijd ik vaak best wel nog een stapje harder. Dus ja. dat had ik nu ook wel verwacht. Alleen dat ging juist helemaal de verkeerde kant op. En ligt dat dan terugbredenerend toch aan de druk die erop stond? Of dat je extra zenuwachtig was? Of was dit gewoon een off day die je ook had kunnen overkomen in een willekeurige andere wedstrijd? Nou, ik denk doordat je nu je weet dat, dat er iets op het spel staat. En dat je denkt, als de starter niet lekker loopt. Ja, dan ga je juist denken, het ja, moet nu heel hard. wat het moet nu wel hier gebeuren. En ik denk dat dat juist de fout is geweest hier. Ja. Dat ik dacht, ja, de starten gaan niet. En nu moet ik, ja, dan ga je achter jezelf aanrennen. En waar je normaal denkt, oké, okay, de start loopt niet. ik heb nog een heel rondje, het komt wel goed. En nou ja, het is niet het, is niet het allerbelangrijkste bij een World Cup of zo. Maar ja, dat had je nu dus bijvoorbeeld niet. Nu gaat Margot Boer naar de Olympische Spelen. Larine van Riesen heeft een redelijke kans. Die moet ook nog afwachten. Hè? Die zit in diezelfde wachtkamer waar jij in zit. Maar dan ietsje dichter bij de deur. Vind jij dat jij iets te zoeken hebt op de spelen? Mocht het zo, mocht het zo gaan dat je toch nog gekwalificeerd bent? Nou, zoals ik gisteren absoluut niet. Nee, maar je weet ook zelf hoe je, noem maar schaatsen vaak, in het proces zit. Nou ja, hoe het wat... gaat op dit moment en in welke stappen je zet. Nou, ik ben natuurlijk afgelopen World Cup zo wel 4, 65 geweest. Ja. En ik merkte dat ik nu nog steeds nog meer aan het groeien was. En ik reed twee weken geleden een hele goede op Utrecht. Dus ja, dan denk je van, ah, het zit echt wel goed. En ik kan maak stappen. En ik, uh, ik hoef niet onder te doen voor uh, Mago, die hier echt wel heel hard rijdt. Alleen ja, dat zit ik nu nog wel heel ver vanaf. Maar ik denk als ik eenmaal ga, dat ik echt uh, net zoveel, uh, dat ik ook gewoon kansen heb op een ja, medaille. En je bent ook van heel ver gekomen, hè. Die agressieve vorm van huidkanker die je had, die is achter de rug. Maar die heeft je een stuk teruggeworpen. Ja, daardoor zou je juist zeggen dat jij, jij meer dan de nummer twee kansen zou hebben op de Olympische Spelen. Voel je dat zelf ook zo? Nou ja, dit, dit is, uh, ja, het is gewoon zoals het nu is. Zij is nummer twee, ik ben nummer drie. En dan nee. kun je wel denken van ja, ik heb misschien meer kans of zo. Maar het is nu niet zo. Ik ben het hele seizoen wel sneller geweest dan dat zij is geweest. Zelfs op mijn slechte wedstrijd in Calgary in Leek was ik nog steeds sneller. Maar ja, op het moment dat het moet gebeuren doe ik het niet. Nee. En ja, dat kan op de spelen ook gebeuren. Dus het is, uh, ja... Ik heb niet meer of minder recht dan dat zij heeft. Ik heb nu minder recht. Ze stond ja, voor me. Zo simpel is het dan. Maar misschien is het wel wrang... dat er iemand voor je staat... die liever op een andere afstand was gegaan ook nog. Claudine van Risse zou liever de 1000 meter rijden. Die krijgt nu misschien de 500 meter. Ja, maar ja, ze was nog steeds sneller dan gisteren. Dan ik. Dus ja, ik heb daar geen recht op spreken. Ik kan moeilijk zeggen. Ja, ja nee, ik hoor daar te staan... omdat het mijn afstand is. Ja, dan uh, had ik niet hoeven rijden gisteren. Nee. Je moet twee dagen afwachten nog. Hoe ga je op de tribune zitten? Nou, ik was liever niet gegaan. Maar ik denk ja, al mijn ploeggenootjes moeten rijden. En die hoop ik dat ze gewoon heel hard schaatsen. En uh, ja, dus ik ga ik me heel hard aanmoedigen. En dan uh, zien we waar voor mij het schip strandt. Met de matrix in de hand? Of hoor je dat wel een keer aan het einde van de dag? Of morgen aan het einde van de dag? Nou, ik weet wel wat er wel en niet mag. En ik weet ook wat mijn kansen zijn. Dus ja, de matrix zit wel in mijn hoofd nu. Maar ja, je kan er niet veel aan doen. Dubbels, dubbels, dubbels, dubbels. Dat is de enige hoop voor jou. Ja, dat is zeker de enige hoop. Dus ik hoop echt dat uh, er vanmiddag uh, ja, maar een, eentje bij komt. En morgen weer eentje bij komt. Dan mag ik. Maar ja, de, ja het is een knotscherke wedstrijd. En het is ook. Ja, mensen, favorieten kunnen hier ook uh, stranden. Ja. ja, het scenario dus is nu dat de mensen die al tickets hebben voor Sochi. ook vanmiddag tickets pakken. En dat is heel denkbaar toch? Ik denk aan een uitslag. Wust, Leenstra, Van Beek. Boer. Laat dan, het hopen. En u ziet het thuis niet, maar er brak een grote glimlach door op het gezicht. van. Nou, weet, weet je wat mijn gevoel geeft? En dat is niet ten koste van Laurien. Maar ik denk dat, uh, dat uh, Thijsje in principe een betere 500 meter rijdster is. En Thijsje heeft gewoon uh, een ruk gereden. om moet maar heel plat te zeggen. En als jij de komende weken de kans krijgt om op de ritten worden, uh, te, te krijgen... achterhalen waarom je je fouten maakt... dan denk ik dat jij in potentie een betere 500 meter rijdt in Sochi... dan een zou zou kunnen doen... En dat is uh, dus nog zuurder om te horen hoor, want ik, je ja, ik doet er geen flikker aan meer. Jij... Nee, je doet er niks aan, maar dat is wel... Daar... Nee, doe je, maar doe je er inderdaad niks aan? Nee, kijk, je moet afwachten wat er gebeurt. Het verschil was te groot om er nu iets van te willen zeggen. Selectieregels en selectieregels, ja. dat zou de nummer twee is, ziet de, de nummer twee en ja, de, nummer is hier de nummer drie de nummer en dat houden ja, we zo. Dat houden we zo, want dat hebben we afgesproken en dan had Thijsje harder moeten rijden, maar ze kan harder rijden, dat heeft ze laten zien. Daarom, ik, ik, als buitenstaander, uh, als sportfanaat, ben ik daar gewoon heel. in. ik, ik had Thijsje gezegd, ik denk naar nou, die tweede vijfhonderd meter, die haalt ze voor vol door en dan kan ze nog het verschil oplossen in En dat deed, ze. Dat, ja, je hebt me teleurgesteld, sorry. Ja, dan nou, heb je zelf ook behoorlijk van, teleurgesteld. Ja. Maar ja, maar er, er is nog eraan. een Strohalm ja. en ja. We, we duimen met je mee, Tijtje. Dank je wel voor je komst. Nou, alsjeblieft. Saatsen op radio 1. NOS langs de lijn. You got to let yourself go. You got to let yourself go. Chris Berry en Perquisite. dat is een duo. Er zit hier nu een nieuw duo te gast aan tafel. Freek van der Wart, goedemiddag. Een hele middag. En Sanne van Kerkhoff, ook goedemiddag. Goedemiddag. Twee mensen die hier redelijk relaxed kunnen zitten, want jullie hebben je tickets voor Sortie al binnen. Als shorttrackers, voor de mensen die dat nog niet hadden begrepen, um, Freek, jij bent regerend Europees kampioen. Sanne, jij doet het met name heel goed in de relayploeg. Uh, uh, jullie hebben een collega, trekker die hier uh, van alles te winnen heeft. En blijkbaar hebben we nu gezien de afgelopen dagen ook veel te verliezen. Jorien Mors, hoe kijk je daarna, Freek? Uh, nou, ze uh, heeft natuurlijk een griepje gehad. daar heeft ze net niet kunnen trainen, net de voorbereiding niet kunnen hebben. Maar ik denk dat het vandaag, uh, de duizenden kwam ze wat snelheid tekort. De drie kilometer kwam ze wat... Uh ja, wat inhoud tekort Dus 1500 is een perfecte, ja, perfecte mix daarvoor. En ja, ze heeft ook al wel bewezen om uh, na een paar mindere dagen... Uh, denk maar aan het WK Short Track van, uh, van dit jaar nog. De eerste twee dagen gingen niet zoals ze wilden. Het ging maar niet. en het, het zat een beetje tegen. En die laatste dag stond ze er. Toen heeft ze alles van zich afgegooid. En haalde ze gewoon een zilveren medaille op het WK. Duizend meter. Ja. En ja, ik heb zo'n uh, idee dat ze vandaag ook weer alles... Uh, ...van zich af gaat gooien en een hele goede 1500 neer gaat zetten. Mentaal is in dat opzicht weerbaar, maar gaat het misschien... Juist om het fysieke gedeelte, Sanne, want dat is het verhaal, hè, dat ze niet goed fit is. Ja, ze is dus een week ziek geweest. En wat Freek ook al zei, dat heeft wel zijn weerslag op de voorbereiding. Uh, maar ja, de snelheid zit wel goed. Gisteren ook op shorttrek ijzer had ze toch wel weer een snel rondje op kop. En Was ze hadden shorttrack nog even tussendoor. Ja, dat had ze nog even gedaan voor het goede gevoel. Daar kan ze dan echt van genieten en even de gedachten verzetten. Uh, ja, en nu de 1500, dat, uh, daar heb ik ook wel alle vertrouwen in dat het wel goed gaat komen. Het is dus net iets korter, maar wel snelheid. Ja, jullie hebben haar allebei dus nog gesproken, neem ik aan. Als je ook samen traint, jullie zijn vol in training voor NK, EK en dan natuurlijk de Olympische Spelen uiteindelijk. Ja. Hoe is het dan met haar? Wat zegt ze over dit olympisch kwalificatietoernooi tot nu toe? Ja, ze bouwden er natuurlijk wel heel erg van. Want zij heeft een droom. En dat was ook op die drie kilometer uitkomen op de Spelen. Uh, en dat ging natuurlijk heel goed. Niemand zag het aankomen dat het niet goed zou gaan. Maar ze voelde zichzelf wel niet fit van tevoren. Dus dan moest ze zichzelf echt wel moed in praten. Van, nou, kom op, we gaan het gewoon doen. Dus ja, ze is er wel klaar voor. Maar de lichaam deed het gewoon niet goed. Ja. Maar nu weer met die 48 uur meer rust. En even de zinnen verzet. Uh, ja, heb ik er wel vertrouwen in. Ja. Je bent redelijk klaar. Met haar, hè? Hoe, hoe, hoe pep je haar op? Uh, nou, we zijn gisteren bijvoorbeeld even samen gaan eten, ook met mijn zusje, want ze zit alleen in huis. En dan ga je jezelf helemaal opvreten natuurlijk. Uh, en normaal zijn we altijd met het team onderweg, dus dan ga je even bij kamers langs, even kletsen, praatjes of niks, even lolletje trappen. En thuis zit ze alleen, dus, dus gisteren even met uh, Jara en mij zijn we even gaan eten, we hebben we gewoon gekletst, zinnen verzet en... Uh... Ik kreeg ze wel weer vertrouwen, ja. Ja, en zijn er dan nog dingen die je dan specifiek tegen haar zegt... om te zorgen dat het in het kopje goed zit? Of is uh, zij zo sterk van zichzelf yeah. dat ze dat al wel kan? Ja, Jorine is wel echt heel erg sterk van zichzelf. Uh, als het niet gaat, weet ze die knop echt wel om te zetten. Dus daar heeft ze ons niet bij nodig. Meer en meer gewoon ontspanning. Om het even van, van zich af te praten? ja. ja. ja. Freek, zij maakt een uh, tot nu toe ideale crossover tussen twee sporten... Nu gaat het dan even iets minder en moeten we afwachten of het dat ook op de Olympische Spelen gaat lukken. Zijn er meer shorttrekkers die daaraan willen ruiken en dat willen doen? Ja, er zijn genoeg voorbeelden van shorttrekkers die het uh, ja. ondertussen aan het doen ja. zijn. Maar ik bedoel en, uh, nu, in, Nederland... ja, nu in de Nederlandse ploeg. Uh, nou ja, er zijn wel een paar jongens uh, en dames die ook uh, goed op de lange baan overweg kunnen. Maar nog niet van het niveau wat Jurien uh, in één keer in de Nederlandse top mee kan doen. En uh, ja, dan moet je meer denken aan, uh, aan de subtop in Nederland. Dat, uh, dat behoort wel binnen de mogelijkheden. Maar dat, uh, dat, heeft nog geen, uh, dat heeft nog geen naam hoor, wat, uh, wat, wat er aan de hand is. Nee. Kriebelt het bij jou in dat opzicht? Um, nou, ik vind het af en toe leuk om een lange baanwedstrijdje te rijden. Want ik heb vroeger heel lang uh, lange baan en short track uh, gecombineerd. Tot en met mijn ja, junior B-tijd. Dus dat is niet de hele junior tijd. Maar halverwege toen ben ik echt voor uh, het short track gegaan, omdat ik het uh, zelf veel leuker vond. Maar ja, toen zat ik ook in een Zuid-Hollandse selectie met uh, Rens Rottevel en Heijn Otterspeer. En, uh, ja, dus ik, en ik vind het nog leuk om een lange baanwedstrijdje uh, ja, even alles eruit, alles uh, heb je ook, goede trainingspreking. Ik heb een persoonlijke records. Ik op heb persoonlijke records. Noem, op, noem eens wat. Kom op. <laughs> oh, wil je het echt weten? Ja, het nieuwsgierig. goed Na Mijn beste afstand, dat is de uh, duizend. Dat was. Uh... Jochem, Jochem schrijft mee nu zelfs. Oh, Jochem schrijft mee. Nee, ik schrijf dat soort dingen op om te onthouden. Ja. Oké. Okay. Uh, 1, 12, 3. Hier. Hier in die half. Ja. Nou, Jochem? Ja. Nee, ik vind dat een hele strakke tijd op zich. Hoor. <laughs> ja. Kijk, als je, dat moet je nu niet gaan vergelijken. Met een vrouwenopening nog erbij. De, de met een vrouwenopening. <laughs> <laughs> Moeten we dit verder uit gaan leggen op de ruik? Dus met een trage opening. Ja, een, ja. niet hele snel Wat voor opening. rondjes, je? Um, minder dan een seconde verval. Minder dan een seconde verval. Je hebt veel schaatsluisterhuis. Dus ja, dat, dat, daar zit wel potentie in. Ik bedoel, 1-12 is echt geen slechte tijd. Ja, maar uh, ik ga uh, lekker naar, met voor het short naar het spelen. En daar uh, richt ik me nou al acht jaar, uh, acht jaar op. En dat is eindelijk, uh, ja, komt het grote moment voor mij uh, in februari. En dat... Uh, daar gaan we heel wat moois Hoe beleven. Hoe ervaren jullie dan de aandacht die bijvoorbeeld in Jeroen Jorink krijgt met de switch van short naar een lange baan. En de aandacht die het lange baan schaatsen krijgt ten opzichte van het shortrock. Uh, nou, wij zijn heel blij... Je bent Europees kampioen. Dat klopt. Dat weten niet heel veel mensen, denk ik. Nou, dat uh, hebben we wel gewoon op televisie gezien, hoor. Ja, en, maar het is als je... En vrij uitgebreid ook, in dit geval. Ja, maar ik denk, als je gewoon heel in de breedte gaat kijken, zijn heel weinig mensen in Nederland ervan op de hoogte. Ja, dat klopt. Maar dat is misschien de populariteit tussen... De ene sport en de andere sport waar short track nog veel te winnen heeft. Dan. Maar hoe voel jij dat? Hoe je dat? Hoe ervaren jullie dit als short uh, Nou, wij kwamen natuurlijk van, uh, vanuit niets. En er moeten eerst prestaties geleverd worden die er, uh, uh, ja, die, er, die er toe gelden, die er toe doen. En we zien nu ook al dat de prestaties steeds beter gaan met wereldbekermedailles... met Europese titels van mij en van Shinky en uh, van de relay natuurlijk. En dan zie je ook wel dat... Uh, ja, dat short track steeds populairder wordt. En wij willen niet gezien worden als het kleine broertje van de lange baan. Wij willen gezien worden als een Olympische discipline mm -hmm. die gewoon mee gaat doen om de medailles. En dat het toevallig ook op een ijsbaan is. En ook uh, dat wij ook in van aan het trainen zijn, ja, dat is een bijkomstigheid. En dat, we ook nog, dat Jurien heel goed kan switchen, dat, ja, dat, dat geeft alleen maar vergelijking. Maar wij willen vooral gezien worden als een Olympische discipline... die uh, ja, die spectaculair is, die leuk is om te zien... Die, waar, je, waar je echt voor gaat zitten. Waar je, waar je denkt, nou, die, de laatste vrijdag van de Spelen... dan zijn er 500 meters mannen, de relay-finale mannen. Dat willen we zien. Dat willen we zien. Daar Sanna ga ik is, voor zitten om Sanna Sanna is het belangrijk voor jou hoe populair je sport is? Nee, eigenlijk niet zo. Het is natuurlijk uh, voor sponsors natuurlijk wel interessant. En daardoor kan er meer geld in de soort gekomen en kunnen wij meer doen. Ja, in dat opzicht is het wel en, belangrijk ja, dus voor je? En in dat opzicht ja. wel. Uh, maar de, ik kan gewoon lekker over straat lopen zonder herkend worden. dat is ook wel lekker. En in de luwte, je voorbereidt op de Olympische Spelen. Uh, minder druk natuurlijk van, uh, van de pers, van de media voor je Olympische deelname straks. Dus dat heeft ook wel weer voordelen. Ja, uh, begrijp je het dat het minder populair is... En... We moeten eerlijk zijn, veel minder populair is ook hè, dan Lange Baanstraat. Ja, ja, maar dat lange baansstrijd heeft natuurlijk een historie van weet ik veel hoeveel jaren. Ja. Um, en uh, ja, soort ik gewoon nog niet. Dat is een hele jonge nieuwe sport, Dat was de laatste jaren meer aandacht krijgt. Dus dat moet gewoon nog heel erg groeien. Ja. Nou, het is aan jullie freek, want als je op de Olympische Spelen iets moois doet, dan kan dat ineens hard gaan. Ja, dat zie uh, surfer Dorian van Rijsselberg, zie snowboards de Sauerbrei. Nou, Olympisch goud doet wonderen. Inderdaad, en daar uh, zijn we al hard voor aan het trainen. En dat uh, is niet alleen van dit, dit jaar, maar die droom leeft ook al. Uh, ja, op het moment dat wij uh, wereldbeker goud met de relay in Moskou hadden, drie jaar geleden. Toen uh, dachten we van ja, als we dit kunnen, dan kunnen we ook Olympisch goud halen in sortie. En daar zijn we nu in elke race mee bezig van ja, hoe kunnen we er zorgen dat we de fouten die we maken uh, uitsluiten. En de lessen die daaruit halen, zorgen dat we die op de Olympische Spelen niet gaan maken. Want degene die de minste fouten maakt in die uh, relayfinale, die gaat uiteindelijk met de winster vandoor. En ja, wij willen natuurlijk dat wij dat zijn. Ja, je hebt het al over de aflossingsploegen, over de relayploegen. Dat is zowel bij de mannen als bij de vrouwen een kans hebben op een medaille. Ligt daar de grote kans ook? Of moeten we, waar moeten we individueel naar kijken? En naar wie? Um, ja, de relayploegen zijn de grootste kanshebbers. En daar richten wij ons ook op. En daar wordt ook onze ja, selectie op gebaseerd. Wij, en uit die ploeg halen wij de beste mensen op een bepaalde afstand. Op het individuele nummer. Natuurlijk Jurien uh, op eigenlijk elke afstand wel. En uh, Shinky, Niels en ik... Uh, ja, kunnen we wel, als we in de finale staan kan er altijd wat leuks gebeuren. Ja. Sanne, hoe is dat voor jou? Alles op de relay? Of toch ook nog wel op andere afstanden? Nou, ik wil nog een aanvulling geven op Freek. Want bijvoorbeeld, eh, iedereen heeft het over Jorien, maar Jaren is ook heel goed aan shortrackers. Ja, momenteel short ja. ja. uh, Dus er zijn wel meerdere, meerdere trekkers die niet alleen maar in de relay, maar ook individueel hele grote stappen hebben gemaakt. Uh, dus daar kan je zeker op gaan letten, ja. ja. En dan is het bij, bij het lange baan schaatsen is het ma vrij makkelijk. Want dan, heb je, dan kijk je gewoon naar de tijden en dan kan je zeggen oké, okay, die is beter dan die. Bij short track gaat het natuurlijk ook om alles wat er gebeurt op een baan. Hè, en niet zozeer om de tijd zelf. Nee, ik klopt. Het, echt, uh, het tegen elkaar rijden, het uh, man tegen man uh, gevecht. Dat is, uh, ja, dat is echt mooi om, uh, ja, om, om, om te beleven en om te zien... Want het is niet zo zeker dat uh, degene die het snelste is ook daadwerkelijk als eerste over de finish komt. Nee. Er kan altijd wat gebeuren en uh, ja, op die dingen moet je gewoon voorbereid zijn. En daar moet je telkens uh, op inspringen. Hey, ik zie in jouw ogen dat jij zint op een stuntje op de Olympische Spelen. Oh, ik zin zeker op een stuntje. Op welke afstand moeten we dat gaan verwachten? Uh, 500 of duizend. Uh, het begint weer een beetje te lopen. De wilbeeks uh, gingen niet heel, uh, heel erg naar wens. Maar het tweede gedeelte van het seizoen krijg ik altijd een stijgende lijn te pakken. En uh, op het WK had ik ook een bronzen medaille op de 500 meter. En dat, uh, ja... Het begint wel een beetje te jeuken als ik eraan denk. En hey jij Sanne, we gaan vooral op je zusje letten dus ook. Maar waar gaan we jou vooral zien? Ja, mij zien de relay uh, ja. shine als het goed is. Okay. Hoe, hoe is de volgorde van de wedstrijden? Wanneer zit de relay in het programma en wanneer in de individuele programma's? Uh, er zijn op de Spelen vijf shorttrack dagen. Ja. En we beginnen met de 1500 uh, ja, Eerst mannen. Eerst individueel en ja, dan mannen relay. en vrouwen zijn ook weer anders uh, ingedeeld. Um, eerst individueel. Bij ons gaat 1500.500. En de laatste dag is dan uiteindelijk die, uh, relay. die relay met de 500 meter. Kwartfinale tot halve finale. We zien jullie terug en horen jullie terug in Sochi. Veel plezier en veel succes, de trajecten naartoe. Dankjewel. We zijn zo terug. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Elke zondagavond vanaf 8 uur.